You can hold the control it, no You can't bag it You can push, but you can't direct it Circulate, regulate, oh no You're quite not connected Uh, daar waan je zeg maar in, in deze zondag in Kennemerland tussen 2 en 5. Want uh, we zitten weer op Dubai, de beide zinders vandaag op deze eerste paasdag. We begonnen dus met YouTube. Laten we maar eens even fijn beginnen. Zondag in Kennemerland op twee frequenties live. Bloemenhaal 105.8. Zandvoort 106.9. Dit is zondag in Kennemerland. Nou, ik heb het nog nooit van mijn leven meegemaakt dat autosporters hier op tijd uh, binnenkomen. Binnen maar uh, die zijn er uh, nog niet. Maar straks uh, tussen drie en vier wel. Marcel Duits, Dylan Koster en als het goed is ook Lisette Braams uit Krimpen aan de Lek. Die gaan straks uh, hun, uh, hun blik uh, geven over het nationale autosportseizoen. Uh, Wat uh, morgen weer staat te beginnen. Hoewel er zijn gisteren een aantal races uh, al verreden. In, uh, ...op het circuitpark Zandvoort. Maar straks uh, daar meer over. En uiteraard uh, gaan we het uh, hebben over een single presentatie... ...van uh, de uh, groep We Cook With Fire... De single uh, wordt gepresenteerd op 8 april. Aanstaande donderdag in het Patronaat Café. Na 4 uur gaan we praten met een aantal bandleden. De single heet Science Industry. Ik heb hem nog niet liggen. Dus uh, helaas, mensen zullen nog even moeten wachten tot uh, voorbij donderdagavond. Want dan uh, gaat die single... Uh, Ten doop worden gehouden en daarvoor Over een minuut of drie, vier Gaan we eens even praten over het Zandvoort Scheermes Wat dat is, want eh, Er zijn een aantal mensen in uh, de horeca Die hebben dat uitgevonden afgelopen donderdagavond Dus dat gaan we straks uh, allemaal horen Maar tot die tijd hebben we ook nog Gewoon leuke muziek uh, hier Bij de beide zenders op de radio Namelijk Paul, nee nee nee, nee Pat Benatar en Love is a Battlefield we are young. Love is Battlefield was dat van Pat Benneter. Uh, het is uh, 13 minuten over twee inmiddels uh, geworden. Um, ja, ik, uh, ik heb het geprobeerd hoor, uh, Ron. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, uh, voordat we even verder praten. Maar uh, uh, ja, ik heb het geprobeerd om ook een andere persoon aan de telefoon uh, te krijgen. Het, is, uh, het idee is uh, geboren, tenminste. Het uh, originele drankje is bedacht uh, tijdens de barbattle van afgelopen donderdag. Met een knipoog uh, keken we daarop uh, terug, want uh, dat ging over de Full Monty's. Een beetje uh, afgekeken van uh, de Full Monty's. En uh, de Full Monty's waren onder andere Erik Koper, Erwin Hoejebos, Rico, uh, Peter Bol. En nou moet je me even helpen, Ron. Wie was die vijfde? En Noppie Bijnes. Oh, Noppie Bijnes. Ja, zie je. Kijk. Nou, dat waren ze. Vijf man. Uh, en uh, het was met een knipoog naar de Full monties Ron Brouwer is uh, eigenaar en uh, kroegbaas van het eetcafé en drinkrestaurant Laurel Hardy. Zit in de Haltestraat. Toch? Klopt, hè? Ja, dat klopt helemaal. Ja. Je, je bent goed geïnformeerd. Ja. <laughs> Goedemiddag. Ja, goed. Uh, want uh, we gaan het eens even hebben over het Zandvoets Scheermis. Want dat was de inleiding. Uh, dat is een drankje. Hoe is dat ontstaan ja. eigenlijk? Ja, dat is ontstaan aan de bar natuurlijk. is Gewoonlijk de mixjes ontstaan. Maar het Zandvoortse scheermesje hebben we geïntroduceerd tijdens de barbed Ja. En ja, dat is een spatjesglas vol met ijs. En daar doe je één deel uh, Zandvoorts juttertje in en één ja. deel Zandvoorts bramelikeurtje. En uh, als roerstokje gebruiken we een scheermesje. Een scheermesje? Ja. En, en dat scheermesje is door Erik onder andere uh, gevonden op het strand uh, neem ik aan? Dat klopt. Ja. Dat ligt het helemaal vol met scheermesjes natuurlijk. Ja. En die, uh, die koken we dan even uit. En dan uh, even goed uh, schoonspoelen natuurlijk en schoonboenen. Ja. En die gebruiken we als roerstokje. Als roerstokje. Maar het gaat natuurlijk om het drankje, dat is een, hmm. echt een bijzonder lekker, lekker mixje, eerlijk gezegd. Ja, heeft het een beetje de waarde ook van Asterix en Obelix toverdrank, hè? Dus dat je gloe, gloe, gloe doet en je gaat ineens harder bijvoorbeeld lopen, of weet ik veel wat? Nou, dat, dat gevoel krijg je op een gegeven moment wel als je er een paar op hebt, denk <lacht> <lacht> Maar dat is natuurlijk niet zo. Hé, <lacht> <Nee. lacht> hey, maar hoe hebben jullie dat dan? Ja, want, want als je zoiets maakt, dan moet je toch wel de verhoudingen een beetje weten, toch? Ja, nou, het is echt gewoon één om één. Ja. Dus dat is heel makkelijk, hè? Ja. En, en, en heeft het aangeslagen, dat schiermesje? Nou, het, het wordt het bijzonder uh, veel besteld, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En dus, uh, een, ja, ja. Uh, de, de, de rol, uh, er is geloof ik ook een, een beetje een rol uh, weggelegd voor onze Sandvoortse VVV. Hoe, hoe kan het ook anders? Die hebben natuurlijk de drankjes uh, met de met de Barbette of uh, zelf. Uh, in de klikspaan. hebben ze dat, uh, hebben ze dat ook een beetje gepromoot. Ja. Maar dan on on onafhankelijk. Dus ja. uh, de Juttertje, die werd binnengebracht door uh, ja, meneer uh, Bol, uh, de Ja. En, uh, maar wij hebben hem door elkaar gemixt, uh, dus zeg maar die bramenlikeur en die juttertje en ja, dat is een, een knaller van een, van een drankje geworden. Ja, ah, ja, ik heb hem gisteren na de trainingen heb ik, van, van de heb ik Zandvoort uitgeprobeerd, maar ik voelde hem wel uh, op de fiets hoor eerlijk gezegd. Ja, je een stuk harder bij mij zeker. Ja, nou, de jongens van de Ronde van Vlaanderen zouden het uh, prima kunnen gebruiken in dit weer. Dat denk ik ook wel ja. Ja, hey, uh, gaan jullie. Ja? Je vond het toch lekker of niet? Ja, ik vond het prima, maar je moet het altijd even uitproberen. Ja, want ze kunnen wel zoveel zeggen en zeggen van. Nou, uh, hè, we hebben een mooie Sand voor Scheermesje ja. bedacht en uh, hè, dan kunnen we dat uh, fijn, uh, fijn neerzetten. Maar uh, zo werkt het uh, niet, uh, ja, niet altijd. Het het nu toe, iedereen die hem geproefd heeft, die, uh, die, die in de ogen gaan in één ogen van. Zo, dat is lekker. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat moeten we hebben natuurlijk. Ja. Uh, de, de, de heren hebben dat, uh, geloof ik, ook uh, donderdag verkocht, neem ik aan, bij die bar Bertol, of niet? Ja, zeker. Dat, uh, dat liep als een speer. Uh. Ja. Ja. Oh, echt een topper. Uh, met, met als gevolg dat uh, de, de clientele van, uh, van Laura en Hardy donderdag, uh, donderdagavond uh, bij de sluitingstijd ergens in de Goot lagen, of niet? Nou, zo, wij gaan altijd netjes om met onze klanten, ja. Ja. Is... <laughs> ja, nee, ik bedoel. We zijn ook altijd op tijd naar huis. Doen. <laughs> ja. ja, nee, dat, ik zeg het eventjes uh, gechargeerd, maar. Uh, <laughs> maar je, je weet wat ik bedoel. Nee, ze gingen er lekker van dansen, dus dat is altijd gezellig, natuurlijk. Ja. ja. En uh, ja, zolang iedereen gaat dansen, is het altijd. Uh, ja, dan heeft iedereen het naar zijn zin, toch? Ja. Kun, jij, kun, je, kun je de vraag aan met die, uh, die schermersjes? Uh, nou. Uh, tot nu toe wel, maar ja. uh, ik denk dat ik na de paas dan wel weer uh, wat in moet slaan. Uh. Toch wel? Ja. ja. Kan het ook een zomerdrankje worden, denk je? Ik denk dat het echt een, uh, de zomerdrank uh, van Zandvoort wordt. Uh. Van 2010? Ja, misschien ook wel van 2011. Ja. Uh, je bent, je, het is wel een trendzettend uh, ding, dus uh, nou ja, goed. Ja, tot nu toe, ja, dat moet allemaal nog blijken natuurlijk, maar ja. de afgelopen dagen is het wel gebleken, ja. ja. Nou, als ik klaar ben om vijf uur, uh, zet er maar alvast één weg allereen. Je vindt... <laughs> is, goed. is goed. Ron uh, Brouwer, dankjewel. Ja, succes met je programma verder. Oké. Okay. Dat, okay. dat was, uh, dat was uh, Ron Brouwer van, uh, van het uh, gelijknamige café nou, gelijknamige, het café Laurel en Hardy. Daar, uh, daar is het uh, een en ander uh, dus, uh, te vinden. We gaan uh, verder met een uh, stukje muziek. Dat uh, lijkt me wel heel erg uh, verstandig uh, na dit uh, vrolijke intermezzo This is Survivor and the Eye of the Tiger. Met uh, O Rosie was dat uh, Ja Ik zei al, autosporters zijn op tijd komen Nou, er is er tenminste gelukkig nog één uh, Die uh, netjes op tijd is uh, gekomen Ze dus kunnen jou een voorbeeld uh, geven Marcel Ja, absoluut, <laughs> ja. absoluut. Marcel Duits uh, is inmiddels wel in de studio uh, De rest uh, nog niet Maar uh, ja, dan uh, verschaft het ons nog even Om even lichtelijk uh, Al even wat kleine dingetjes uh, Bij de hand uh, te nemen Gisteren heb je uh, ook nog een beetje gekeken Hoe anderen het uh, gedaan hebben uh, jazeker. Ik heb die uh, Diesel alleen niet afgekeken. Toen ben ik naar huis toe gegaan. Maar ja. ik heb uh, onder andere GT4 uh, gekeken. was een hele mooie wedstrijd. Het begon uh, ja, eigenlijk voor de start uh, ja, hard te regenen. Ja. En ja dat was op zich een uh, ja, mooi seizoensopener met uh, Duncan Huisman als winnaar. Ja, en uh, daarachter uh, kwam, geloof ik, ik even... Uh, Christian Frankhout 2 en Henry Zumbring 3. Ja, zo ja. was het. Uh, ja. Dat zijn ook uh, gelijk een beetje de mensen waar het uh, misschien om gaat draaien bij die GTV? Um, ja, die gisteren race 1 reden, denk ik wel. Ja. Uh, race 2 komt uh, Ricardo van der Ende erbij. Ja. Ja, en dan Jeroen Blekemolen natuurlijk. En dan zal ik er uh, nog wel één of twee vergeten. Maar dat zijn denk ik toch wel een beetje de hoofdrolspelers. Ja, want uh, Jeroen Blekemolen deed het gisteren ook mee in de Toerwagen Dieselcup. Ja, dat klopt. En uh, dat was op zich, uh, ik heb het eerste half uur wel gekeken. Ja, een hele mooie strijd met mijn uh, teambaas, Frans Schuur. En ja. uh, allebei in een uh, BMW. En ja, dat was hartstikke leuk. En ik las later op internet dat uh, Frans dan had gewonnen en uh, Jeroen derde. Ja. Dus ja, dat was ook uh, ja, leuk. Ja. We hebben een Braams straks in de studio. En er was een Braams die gisteren dus als eerste aankwam... Uh, uh, daar bij die Tourwagen ook. Ja. Cup. Ja, de teamgenoot van, uh, van Frans Schuur, Luc Braams. <laughs> ja. en, uh... Ik weet niet of dit ook zijn eerste podium is. Maar ik denk in ieder geval wel zijn eerste overwinning op, ja. uh, op het circuit. En uh, ja, dat zal gisteravond wel gezellig zijn geweest. Dat, dat, dat neem ik aan van wel. Goed, uh, nou, als, uh, want volgens mij gaan ze straks... Uh, volgens mij die familie Braam zit zich nu al uh, in die radio alles af te zoeken. Van uh, waar zitten we straks nou? Maar goed, uh, ze komen eraan in ieder geval. Uh, wie er ook aankomt is Dylan Koster. Als hij zit te luisteren, we beginnen om kwart voor drie Dylan. Dus uh, je zal er zijn. Dus... Nou, ik denk het niet, kwart voor drie. Wat gaan we erop zetten? Stand voor het Nee, ik weet het niet. Goed. Goed. Nou, voorlopig even dankjewel, Marcel. Want we gaan straks echt beginnen met, met een stuk autosport. Nu nog even niet. Uh, het verschaft mij weer even gewoon de eer om eventjes wat andere zaken op ons te nemen. Want er is ook nieuws geweest de afgelopen dagen. Want... Uh, hier heb ik er eentje staan. Ja, hoe kan het ook anders? Daar ben ik zelf bij geweest. De metal band Ethereal uit de Bollestreek. Die heeft afgelopen vrijdagavond in de, de Donaldszaal van het patronaat van de Rob uh, Akdaal wordt gewonnen. En de experimentele indie muziek van Palalalalakaaf uh, werd, uh, dacht ik, tweede. En Wave Zero scoorde ook punten bij de jury. Die werden derde. En dat laatste, Wave Zero, die zullen waarschijnlijk op 27 mei... hier in het programma Alternative FM bij ZFM Zandvoort... hun opwachting gaan maken met een akoestische setting. Dat is iets heel bijzonders, want de heren spelen nogal erg New Wave-achtig. En dat doen ze met een flinke dosis rock eronder. Dus hoe dat gaat klinken akoestisch, dat gaan we meemaken. En ja, de publieksjury, dat was het publiek zelf... Die uh, wezen de jonge honden van display aan als winnaars. Dat is altijd wel prettig als je dus een beginnend bandje bent. Uh, dat je daar ook nog even de prijzen valt. De Rob Agda, werd, uh, award, uh, de Foto Award, die werd gewonnen door Tom Roelos. En Ethereal ging naar huis met het prijzenpakket. Dat onder andere bestaat uit het openingsoptreden van bevrijdingspop op het hoofdpodium. Jawel. Uh, en twee dagen studiotijd in Zeezicht. En dat is niet een café, maar is gewoon een studio. Dus daar uh, zullen ze dan uh, hun materiaal gaan opnemen. En ik kan vertellen, het is in ieder geval een poepgoede band. Dat, uh, dat, is, dat is zeker. Maar ja, uh, over smaken kunnen we wel verschillen. Uh, de een houdt van metal en de ander die zegt het is gewoon brandhout. Ja, uh, we kunnen het niet uh, allemaal en iedereen naar de zin maken, denk ik dan, in deze wereld. Dan is er uh, natuurlijk ook nog uh, gebeurd, uh, het volgende gebeurt, want uh, om bromfietsoverlast te verminderen is het project Stoppers gestart. Het uh, project is uitgebreid met de inzet van twee politiemotoren. Deze ultralichte motoren zijn een extra middel om de overlast aan te pakken. Ze zijn niet herkenbaar als politiemotor, maar wel uitgerust met alle specifieke instrumenten ervan en de politie... Werkt bij de controllers samen met de stadswachten. Dus dat uh, is ook een stukje nieuws. Wat uh, wel op de nieuwsredactie bij AB Radio is binnengekomen. En dan nog uh, een stukje sportnieuws. Want voetbalclub Telstar uit Amuyden is door de licentiecommissie van de KNVB op de vingers getikt. En dat heeft alles te maken met een stuk begroting. wat niet allemaal. Uh, ...goed in elkaar steekt. En de KNVB zegt van... ja ...als dat niet in orde is heren... ...dan gaan wij punten aftrekken. En dat is ook op dit moment gebeurd. Uh, drie punten in mindering. En dat is nogal erg vervelend voor Telstar. Want daarmee staan ze onderaan. En als dat zo blijft... ...dan zou uh, Telstar eruit vliegen. En dan krijg je dus uh, de nieuwe topklasse die inmiddels gevormd is. Ja, een andere club in de competitie, in de Jupiler League. Dat is de eerste divisie. En Telstar staat uh, bijna onderaan. Uh, FC Os staat nog verder uh, naar beneden, maar door het puntenaftrek zou Os er voorbij komen. En zou Telstar helemaal onderaan. De KNVB uh, onderzoekt uh, de zaak, want uh, Telstar heeft uh, de boel aanhangig gemaakt. Want uh, in een persbericht laat de club weten dat de jaarrekening echter in goed overleg. En met de volledige goedkeuring van haar adviseurs en accountant conform het Nederlands fiscaal recht is ingediend. En gaat daarom in beroep. Toegekomen aan onze zeg maar, rode draad van vanmiddag. Tussen 12 en 2 bij de Muziek Boulevard was het al het een en ander te horen. Maar hier in, deze, in dit programma ook nog eens een keer Fabiana Dammers, uh, de winnares van de. Singer-songwriters in 2008 bij de Grote Prijs van Nederland. Hier is nummer Blinded. Are you going to take a different road again? Didn't you promise to wait for?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 Dat was Mirko, uh, Mirko Hamans uit uh, Amsterdam. Daar komt hij vandaan. En als het goed is in mei uh, gaat hij hier even langskomen. Komt hij met uh, wat materiaal onder zijn arm. En dan gaan we eens even over de muziek die hij maakt uh, praten. Bij ZFM Zandvoort. Ja. Uh, ik maak daar even een uh, kleine link Voor de, voor de luisteraars uh, van Zandvoort uh, Weer uh, terug uh, naar uh, Straks Naar het nieuws uh, van AB Radio Maar dat doen we niet uh, nu meteen Eerst even gewoon uh, weer een stuk muziek uh, die, dat, dat hadden we net al Dus dan ga ik niet nog eens, uh, nu eens, uh, nog eens uh, Daarvan draaien Nee, we oh, gaan shit. even deze draaien Hier is Robbie Williams met Radio Stolzen, my attic I feel it in the static Wel, Robby Williams was dat met radio. Uh, we hebben nog uh, even wat uh, nieuws. Autosporten nieuws. Want het, uh, het, uh, ook uh, in de Formule 1 is er uh, bezig geweest uh, vannacht. Heb je hem gezien, uh, Marcel, of niet? Uh, ja, ja, ik heb hem maar gezien. Maar ja, vannacht, vanmorgen eigenlijk om een uur of negen. Uh, Half tien eigenlijk begon het ongeveer. Uh, tien uur. Tien uur, ja. ja. Ik heb uh, flink deel hebben zitten kijken. Uh, ongeveer zeven ronden voor het einde. Toen moest ik echt weg, want anders uh, ben ik te laat hiervoor. Maar uh, de Formule 1-coureur Sebastian Vettel is in Spang winnaar geworden van de Grand Prix van Maleisië. En uh, als derde gestarte Duitser uh, wist zijn Red Bull bolide in de eerste bocht al aan de binnenkant uh, van, die, van zijn teamgenoot Mark Webber te zetten. En reed daarop meteen weg van de concurrentie. Vet als landgenoot Nico Rosberg met een Mercedes viel door een matige start terug naar de derde positie. En Schumacher won twee plaatsen bij de start, maar zette zijn Mercedes na tien ronde al aan de kant. En dat had te maken met iets aan de achterwielophanging. Dat was niet helemaal coacher. En ook Ferrari had geen succes, want Felipe Massa, zevende, nam weliswaar de leiding in het WK-stand over. Maar Fernando Alonso blies in de voorlaatste ronde nog zijn uh, auto, of tenminste zijn motor, op. Nou, dat uh, betekent dat het uh, als volgt eruit zag voor vandaag. Vettel werd dus eerste, Webber tweede en Rosberg werd derde. De eerste team krijgen punten. Vierde werd Robert Kubica in een Renault. Vijfde Sutil in de Force India. Trouwens een goed resultaat, denk ik, voor de Force India. Zesde Lewis Hamilton. Dat was een hele mooie zet van de Engelsman. Want de Engelsman moest van de twintigste plaats komen. Maar wist uh, met een hele fraaie inhaalrace toch uh, aardig naar voren te komen. Zesde uh, uiteindelijk geworden. Zevende dus Felipe Massa. Achtste Jensen Button, de wereldkampioen van het afgelopen jaar. En dan die man met die bijna onuitspreekbare naam. Kan jij het eigenlijk? Alguersari. Alguersari. Al ja, Jaime Alkwassari. Gaime, Al Gaime hij rijd, Al Ja, hij rijdt bij Toro Rosso hij werd negen. En Nico Hulkenberg uh, die we kennen nog van de A1-GP voor het team van Duitsland, uh, uh, die werd tiende en uh, hij rijdt in een Williams. Hülkenberg is een nieuweling. Wat denk je, wat, uh, wat denk je ervan met die, met die Hülkenberg? Gaat dat wat worden? Ja, ik denk het wel. Uh, het is wel, denk ik, een goede coureur. Alleen in de Formule 1, uh, als je daarin zit, dan moet je eigenlijk gewoon uh, elke kans pakken. Ja. Ja, en dat uh, moet de toekomst uitwijzen. De toekomst zal het uitwijzen of uh, Hulkenberg uh, de klappen van de zweep uh, onder de knie krijgt. Ja, als hij mogelijkheden kan pakken, dan moet hij ze pakken. En dan uh, ja, blijf je heel in de wereld van Formule 1. Een ja. sl slangenkuil blijft natuurlijk ook, hè, die Formule 1. Ja, je moet, uh, je, je moet gewoon presteren. Die ja. druk is zo hoog. En Hoekenberg uh, zit uh, <coughs> ja, niet extreem goed topteam, maar wel uh, een goed team als Williams. En uh, mm -hmm. mogelijkheden tot punten zijn daar absoluut. En dat hebt hij nu uh, het eerste punt binnen. Ja, en uh, dus hij zal er nog wel meer moeten pakken. En uh, ik denk ook wel dat hij dat wel gaat doen. Ja. Nou, de tussenstand in het uh, wereldkampioenschap is nog uh, vooralsnog even niet duidelijk. Maar in ieder geval, uh, Massa staat dus nu bovenaan. En dat, uh, neemt die, die, die leiding neemt hij ik over van, uh, van zijn teamgenoot Alonso. Want die stond, uh, die stond de eerste. Dus het blijft in Ferrari handen. Dat uh, wat betreft het uh, nieuws van, uh, van de Formule 1. Kijk, uh, ja ik heb hem hier. Het is, uh, de WK stand na drie van uh, de 19 Grand Prix ziet er dan als volgt uit. Philippe Massa dus aan de leiding met 39 punten. Alonso en Vettel staan dan tweede, uh, gedeeld tweede met 37 punten. En daar komt hij dan ook al aan. De vierde plaats is voor Jensen Button 35 punten. En die positie deelt hij samen met Nico Rosberg. de achter komt ook Lewis Hamilton al een aardig eentje op zetten. 31 punten staat dus maar 8 punten. Ja, met die nieuwe puntentelling uh, kan het zomaar veranderen. Hè? Ja, heel spannend uh, ja. aan de top. En uh, alhoewel ik wel denk uh, eigenlijk had Vettel gewoon al drie Grand Prix kunnen winnen. Hij heeft gewoon twee keer pech gehad. Ja. En uh, nu hengelt hij hem wel binnen. Anders was Vettel toch wel los geweest, denk ik. En ja. ik zie Vettel ook momenteel in combinatie ook met, uh, met de auto wel absoluut als, uh, als beste. Ja? ja? Dat is de favoriet voor 2010. Uh, niet alleen als coureur, maar ze hebben het daar ook uh, met Adrian Newey als uh, ja. Ja, engineer zeg maar, die die auto opbouwt. Ik denk dat Red Bull gewoon heel goed voor elkaar heeft. Ja, want Newey dat is uh, een van uh, de mensen die uh, succesvol al is geweest bij Williams en bij McLaren Mac onder andere. Ja, absoluut. En uh, die zijn daar vorig jaar al uh, zag je al een hele opwaartse lijn. En het uh, jaar ervoor uh, is hij daar eigenlijk echt begonnen bij Red Bull. En hmm. uh, ja, dat zie je nu gewoon. En, en met uh, Vettel en... Uh, ja, we hebben er ook wel, maar iets in mindere mate. Ik vind Vettel toch beter. Denk ik dat dat wel uh, de combinatie 2010 uh, wereldkampioen durf ik nu al te zeggen wordt. Oh, nou, we houden je eraan. Ja. Zullen we een uh, schermessie erop zetten? Ja, dat is goed. Ja. <laughs> dus, Oké, okay, nou goed. Uh, dat was even de kijken op de Formule 1 uh, van, uh, van Marcel op... Uh, ja, op een aantal rijders. Nou, uh, dat is wel duidelijk. Terwijl uh, de heren uh, van uh, heren wielrenners meen nu de muur van Gerardsberg uh, aan het uh, bedwingen zijn. Uh, Tom Bonen ging daar als een, uh, nou, als een raket omhoog. Ja, het is inderdaad een muur van Gerardsberg. Want het is ongeveer 70 kilometer voor de aankomst in Meerbeke. Daar lijkt het op. Hoewel... Ik weet het niet zeker. Als ik dit zo zie, dan is het toch niet de muur van Gerensbergen. Ik denk dat het eerder een, een oude Kwaremond of een Berendries of, of een taaienberg is. Zo, zo komt dit op mij over. Het is één rechte lijn omhoog. Nou, dat is niet de muur van Gerensbergen. Daar zit dan nog wel een, wel een slinger in. Dus nee, nee ik, heb het, ik denk dat ik het even mis heb. Maakt niet uit. We gaan gewoon even wat muziek weer in zetten. Ik... Ik... God, als ik weet van wat er, wat, er, wat er nu klaar staat. Dus Lisa met Halleluja. Zo zit je in Idols. En zo word je overal in uh, de landen gedraaid. Uh, dat afkwam Lisa uh, van, uh, van de Idols. Kijk, kijk. Dat vind ik altijd leuk, hè? En uh, dan zie ik ineens een, uh, een autootje voor de deur. Het is ook echt... Uh, nou ja, goed. Hij is... Kijk, je spreekt met een man om kwart voor drie. En hij is gewoon keurig op tijd. Want we gaan uiteindelijk echt om uh, drie uur uh, beginnen. Dylan Koster is inmiddels ook gearriveerd. Dus uh, we gaan uh, dat uh, zo even meemaken. Uh, eerst gaan we even wat... Andere dingen doen. Uh, er is uh, nog uh, het een en ander te melden over paaseieren zoeken. Want kinderen kunnen op tweede paasdag uh, de paashaas ontmoeten op uh, de kinderboerderij. De Schoterhoeve in Haarlem Noord. En ook liggen er uh, eieren uh, verstopt in de, het kippenhok. En naast Paas zijn er meer uh, spelletjes te doen. En natuurlijk zijn er kuikentjes en andere aaibare dieren. De Schoterhoeve ligt aan de spoorweg, uh, Sportweg in het Noorder Sportpark bij de, de HFC Haarlem in Haarlem Noord. En daar kunnen dus uh, de kinderen gewoon fijn terecht. Dan is er uh, nog uh, vervelend nieuws geweest de afgelopen vrijdagavond. Ja, ik vind het toch uh, verbazingwekkend. Hij, uh, heeft het, uh, hij heeft het voor elkaar gekregen. Hij is op tijd. Dus, uh, <laughs> dus uh, wat dat er gaat uh, zijn we daar wel blij mee. Uh, een Haarlemmer is woensdagmiddag tussen 4 en half vijf in de Vincent van Gogh Laan in Haarlem beroofd van zijn motorfiets. De man had de motor te koop aangeboden op Marktplaats. En er waren twee mannen naar de motorwezen kijken. En woensdagmiddag was een van die mannen met een andere man naar de garagebox teruggekomen om de motor te kopen. De twee verdachten bedreigden de Harlem met een vuurwapen en gingen er vervolgens met de motor vandoor. En het gaat om een Yamaha en de politie stelt een onderzoek in naar de verdachten. Verdachten waren ongeveer een 20-jarige kleine Noord-Afrikaan met een pokdalig gezicht... en een kleine negroïde man met een lijn baardje. En de man die eerder al was wezen kijken was een lange negroïde man met een lijn baardje... en mogelijke getuigen van het voorval of mensen die aan de hand van het singlement... meer informatie kunnen verschaffen over onze daders, of over deze daders moet ik zeggen... worden verzocht contact op te nemen met de politie 0900 tot aan het nieuws gaan we deze draaien. Dus is Adria Hazenbosch met, met het nummer I wanna stay on the 444. are gone with promises that were given. I want to stay right on the 44. I want to stay Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dit is Onderduiv Nederwit met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn 25 mijnwerkers omgekomen na een explosie in een kolenmijn. Er worden nog vier kompels vermist, maar de reddingspogingen liggen momenteel stil. Doordat er steeds meer methaangas vrijkomt, is er een verhoogd risico op een nieuwe ontploffing. De explosie was in een mijn ten zuiden van de stad Charleston, in de staat West-Virginia. Een deel van de schacht is ingestort. De mijn kampte in het verleden al met verschillende veiligheidsproblemen. Wat de ontploffing nu heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Het ongeluk in West-Virginia is het ergste mijnongeluk in de VS sinds 1984... toen 27 mijnwerkers omkwamen in een mijn in Utah. In de regio Rotterdam komt een proef met kleinere brandweerteams en kleinere wagens. Ook moeten brandweer- en ambulancedienst taken van elkaar gaan overnemen. Nu wordt er een melding standaard uitgerukt met een grote spuitwagen met zes brandweerlieden. Directeur Berghuis van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond benadrukt... dat er wel altijd meer brandweerlieden achter de hand worden gehouden. President Obama beperkt de inzet van Amerikaanse kernwapens... Obama zegt in de New York Times dat hij wil afzien van de ontwikkeling van nieuwe kernwapens. En verder zullen de Verenigde Staten geen kernwapens gebruiken tegen landen die zulke wapens zelf niet hebben, ook niet als die landen de VS aanvallen met biologische of chemische wapens. Daarmee sluit Obama een nucleaire aanval op bijvoorbeeld Iran en Noord-Korea niet uit. In Zuid-Afrika heeft de Afrikaner Weerstandsbeweging een uitspraak ingetrokken waarin de moord op hun leider Terre Blanche een oorlogsverklaring werd genoemd. De leider van de extreemrechtse beweging, Terre Blanche, werd zaterdag vermoord. De woordvoerder van de Afrikaner Weerstandsbeweging zegt nu dat geen enkel lid van de beweging zich schuldig zal maken aan geweld of intimidatie. Dan het weer, eerst nog wolkenvelden, maar vanmiddag zonnig. en maximaal tussen 14 graden op de wadden en 17 in het binnenland. Dit was het NOS.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 Met, Met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland.